Ja, goede luisteraars, uh, goeie luisteraars blijven ons altijd trouw. En uh, ja, oké, okay, uh, we konden, uh, ja, we hadden even, ja, technische problemen. Het geluid uh, was niet goed, of instellingen bleken achteraf uh, niet helemaal optimaal te zijn. Maar het is weer gelukt, volgens uh, ja. Via de geluidsmonitor op de achtergrond klinkt alles goed. En uh, we gaan uh, beginnen met uh, de uitzending. Het is een uh, half uur uh, verplaatst, dus uh, alles uh, is een half uur uitgelopen. En we gaan uh, uh, voor dan elke woensdag uh, uh, de... Mix, muziekmix van de week eh, draaien. Dat gaan we voortaan alleen maar op woensdag doen. Van 8 uh, tot 9. Uh, tot en van 9 uh, tot 11. Uh, tijd voor plezier. En uh, maar ja, we gaan in de toekomst uh, toch iets veranderen. We blijven dan op de woensdag en de zondag. Nou, zondag verandert er niks. Tenminste niks. Uh, dan hebben we hebben geen uh, muziekmix van de week. Maar uh, daar moeten we nog even over nadenken. En even nog met Jacke overleggen hoe we dat uh, programma gaan invullen. Dus uh, het is vandaag uh, woensdag 15 oktober 2014. Ik ben DJ Aap je luistert naar Eurostar Radio. En je gaat nu luisteren naar de muziekmix van week 42. Veel plezier en tot uh, half 10 dan. Hè, dan zijn we weer live. Aloha Radio, jouw zender, muziekmix van de... Oké, okay, nou uh, ben ik nog te horen? Oké, okay, ik ben nog te horen? Ja. Ja, geluid is... Uh, Nou, ja, tot uh, om half tien. Om half, om half tien zijn we met de live uitzending. Ik zou zeggen tot half tien. Uh, de muziekmix van week 42. Tot straks. And, And we ja jouw zender, muziekmix van de wijk. <muchas> Bahntou tvani yonde na satu ani de yelagadina haderu sudu to slevel ho in da lovely station kai ki fire et kijken jouw deru zanai Ik heb een ik heb een kaal gesloten, ik heb een kaal gesloten, ik heb een ik een Hey, Pat Lamont, that's just usual case It's A tiger war against bats on monogamy All in all I know, you're not the last I want to I should fact, rely on the fact, no not me You better react before hopes are wrecked Should not be Wish the bird, danger assured, I should think What if there was still I didn't climb. What if there was still a girl that I didn't kiss? What if there was still a mountain I didn't climb? What if there was still a girl that I didn't Radio, jouw zender. Muziekmix van de week. Van de Wijk. In Levi's A goddess in jeans This beer drinking Bike riding Girl of my dreams Aphrodite in leather Venus with tattoos That I pursue She's someone who I'd like this to do She doesn't mean to tease She doesn't try to please She says we come from two different worlds I said who cares about the life you've led Then she turns away, laughs and says And they keep coming, she likes girls She says if you want me well, here's what you gotta do Just make a change, get rearranged, you can be beautiful too a doctor in Stockholm, an artiste with a very sharp knife Delete a bit and then you'll fit into my life If it was up to me, there'd be no choice you see But things aren't that simple in life I can't live out my fantasies. On account of my anatomy. Besides, she likes girls. She likes girls. They keep a motor humming. She likes girls. She don't stop, and they keep coming. She likes girls.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 Coming, coming she coming, likes girls, cause she girls. likes those girls they keep up on she, she likes girls she don't stop and they keep coming she likes Klinkt naar meer. The magic imagine, of the lost the world. world. The magic of the, the lost the world. world. Radio, jouw zender, Muziekmix mix van de week. van de weg Take a look behind yourself, see the puzzle which make up your life Many threads of coincidence Just like waves in the end of your mind And you're gone sheets of your poems in rain. You had never felt so afraid on a transatlantic plane. behind yourself, make a step that you just cannot be wrong, set yourself not to feel anything, and you'll smash your heart like a stone, and you're gone. kijk op www Radio, Hallo uh, Ja. Oké. Okay. Nou, ik weet niet of jullie me horen. Haha. Het is tijd voor plezier met DJ Jaap. Ja, laatste straatjes. Uh, het is inderdaad tijd voor plezier. Het is uh, één minuut over half tien... Het is woensdagavond 15 oktober in 2014. Hier is DJ Jaap weer op Radio.tk Dus mensen, jullie mogen bellen. Het Skype-adres is dj.jaap. En dan kan je gezellig mee kletsen via een live uitzending op Aloha Radio. En we gaan ongeveer tot maar half elf, elf uur, het legt eraan hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus gaan we gewoon misschien nog wel na elf uur door. Maar dat ligt er nou eenmaal aan. Dus uh, mensen, schroom niet. Je bent niet te zien, je bent alleen te horen. We hebben geen chat meer, die heb ik eraf gehaald, want daar wordt geen gebruik van gemaakt. Maar via Skype kun je ook chatten, dus als je liever... Uh, niet durf te praten, maar liever wil chatten, kan dat ook via Skype, via ja, de Skype chat. Dus als je Skype hebt, het is, kost helemaal niets, het is gratis, bellen en dan kan je in de uitzending komen als je dat leuk vindt. En als je liever wil chatten via Skype, dan is dat ook prima, dus ik heb bewust uh, geen, uh, geen chat uh, meer omdat er uh, ten eerste uh, nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. En uh, ja, en ik, uh, ik heb uh, de website wat aangepast. Dat je ook uh, niet alleen via de webplayer kan spelen. Want dan is het lastig, want als je met wat andere dingen bezig bent. dan alleen maar luisteren. en je zit bijvoorbeeld een mailtje te sturen. of je zit uh, te googlen of wat dan ook. En uh, dan kan je. Uh, ja, dat is best lastig. Met een webplayer. Die staat er nog wel op. Die witte webplayer beneden. De videoplayer onder de leeuw. Dus als je het leeltje ziet in, onder, in het scherm. Daaronder zitten diverse mediaplayers. Waaronder de Winamp player. De Windows media player. En de Realplayer. player. Die kan je gebruiken. ...om naar deze uitzending te luisteren. Dus uh, niet op de videoplayer waar je de leeuw uh, op ziet afgebeeld. Want dat is alleen maar een huishoudelijke mededeling... ...wat betreft uh, de uitzendingen van Aloua Radio. Oké, okay, nou, mijn Skype staat aan. Maar ik ga me even zichtbaar maken, dat iedereen kan zien dat ik online ben. En oké, okay, ik zie... Uh, ja, ik heb hem al openstaan, dus uh, wie zin heeft om te bellen is van harte welkom. Ik draai in de tussentijd een muziekje. En uh, ja, uh, als je belt dan uh, plug ik je meteen in. En dan doen we de muziek uh, helemaal op de achtergrond. En dan uh, gaan we gezellig over van alles en nog wat oude hoeren. Het maakt niet uit waarover. Uh, je mag alles zeggen, je mag je mening zeggen, ook al, uh, ja, of het nou, uh, ja je mag alles, hè, uh, zolang het maar niet uh, te grof wordt, vind ik het allemaal prima. Dus uh, geen beledigingen aan derden. Nou, je mag vieze moppen vertellen. Je mag uh, je gal spuien over de politiek. Of over andere maatschappelijke misstanden. Of je mag gewoon, uh, gewoon leuke uh, anekdotes vertellen. Of weet ik veel waar je het over hebt. Uh, gewoon, uh, als het maar gezellig is, weet je wel. <laughs> dus, uh, oké. Okay. Goed. Nou, mensen. Ik ga in ieder geval uh, uh, een liedje draaien. En uh, ja, dat uh, heet... Uh, Heffen van Midi. Tot straks. We gaan bellen, hè. De bedoeling, dit uh, liedje, uh, ja, oké, okay, uh, muziek, dat uh, zal ik even zeggen voor de nieuwe luisteraars onder jullie. Deze muziek die ik uh, uitzend via dit station is uitsluitend en alleen maar rechtenvrije muziek en de meeste muziek is van Yamendo uh, gedownload, dus legaal, zomaar rechtenvrije muziek die legaal mag uitzenden en verspreiden. Alleen het mag niet commercieel gebruikt worden zonder toestemming. Dus uh, niet van mij hoor, maar van de, van de maker zeg maar. En dus dat zeg ik waar. Dus uh, ja, het is allemaal uh, onder licentie van uh, Creative Commons. En uh, ja, je mag die muziek uh, dus verspreiden, uh, beluisteren. Alleen je mag er geen centjes aan verdienen. En uh, de meeste liedjes mag je ook niet bewerken. ...in sommige gevallen mag het dan weer wel... Er staat vaak uh, aangegeven... ...onder creative... Uh, ...creativecommons.org... ...ga je dan heen... ...en jamendo.com... Uh, ...die website... ...dat uh, is een Franse website... ...dat is allemaal rechtenvrije muziek van over de hele wereld... ...dus uh, allerlei stijlen muziek... Uh, ...van rock tot klassiek... ...en van pop tot house... En uh, ja, van alles en nog wat kan je daar downloaden. Het kost niks. Je kan wel CD's kopen. Als je het op CD wil hebben, dan kan je het kopen. En uh, ja, het is allemaal muziek. Uh, goeie, best goede muziek. Er zit ook wel bagger tussen. Maar ja, dat heb je op de commerciële en de publieke radiozenders. Er zit ook genoeg zit tussen. Dus uh, ja, ik heb dan uh, wel, uh, de beste eruit gehaald... waarvan ik denk dat jullie. Het uh, mooi vinden. Een beetje eigen taartje Muziek uh, probeer ik ook nog wel te draaien. Dus daar weten jullie dat, uh, dat alvast. Dus uh, oké, okay, nou dat liedje wat je net hoorde, die ga ik even opnieuw doen. Dat is best een leuk liedje. En dat is uh, <laughs> DJ Marv met uh, Silence. Daar komt hij. Dan moet ik wel het geluid even openzetten. Hey, hey, hey. Ah, oké okay, mensen. Ja, even kijken hoor. Ja, mooi man. Hartstikke mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, Ben ik te horen? Is even controleren hoor, want ik twijfel toch wel een beetje. Want het is zo eenzaam op de boerderij. Ja, hij doet het, hij doet het, hij doet het. Oké, okay. weet je wat? Ik ga even ik ga even bellen, want... Uh, er belt niemand nou, dus uh, ik bel hem wel even. Nee? Ja, dat moet toch kunnen, nietwaar? Hallo Jacco! Ja, ik doe even mijn microfoon in mijn oortje, anders ben jij voor de luisteraar niet te horen. Maar de muziek is in stereo, dus, uh, want ik uh, werk dus via de M3U-encoder, uh, of nee, M3W-streamer. Uh, dus uh, de muziek kan ik wel gewoon draaien zo, want ik gebruik dan de, de hoe heet dat, de Manicam uh, software. En ik ben ergens achtergekomen, Jacco. Weet je, ik heb, ik heb twee versies, eentje van 2013 en van 2014. Toen heb ik die, uh, die oude versie gepakt, want die vind ik makkelijker. Toen heb ik die code die op die cd zat, heb ik erin geplakt en hij doet het. Hij doet het. Kijk, die anderen zijn misschien iets uitgebreider. Maar dat betaal je elk jaar. Eh, zeg maar, 2, 23 euro per jaar. Ja. En deze is gewoon permanent geldig. Want eh, ja, ik heb hem eh, gewoon een paar dagen geleden geactiveerd. Gedacht zondag of zo. En hij deed het. En dan zie je ook dat logo niet meer in het scherm. Want ik zit dan eh, wel via de dan, hè, weliswaar. Maar als ik eh, de microfoon aanklik... Van uh, Manicam Dan moet ik uh, met de MW3 speler Moet ik uh, in Options Dan ga je naar Options toe En dan uh, doe je Soundcard En dan kies je voor microfoon Manicam En dan kan je ook muziek draaien Alleen als je praat uh, Zelfs via Skype dan is het handig Als je dan je microfoon Van je headset uh, In je oorschelp doet Zoals jij dat altijd deed. En het werkt perfect man Het werkt perfect ik zag dat je je website updaten. Ja, want uh, weet je wat het is? Kijk, uh, het voordeel van deze stream, ik ga geen reclame maken, ik ga ook geen naam noemen op de radio. Maar het voordeel van deze stream is, hij is per maand opzegbaar. Want elke keer krijg je om de maand een mailtje dat je nog moet betalen voor de twaalfde, want anders wordt hij afgesloten. En als je niet betaalt, ben je gewoon van het contract af. Het is gewoon een maandelijks contract en dan kun je daar vanaf wanneer je wil maar ja, als jij een paar dagen niet uh, betaald hebt en je, je kan niet meer uitzenden dan heb je wel een andere streamadres en dat is natuurlijk wel lastig nou, ik moest dus voor de 12e oktober betalen ik heb de negende al betaald nou een tientje per jaar dan uh, kan je tot 750 luisteraars en voor 5 of uh, sorry, per maand per maand uh, voor een tientje en voor de goedkoopste is het tot 500 luisteraars en die is 5 euro Maand. Alleen je hebt geen website erbij. Die heb ik dan op die uh, huidige website ge, ge, geplakt. Nou, die kost iets van 2, 43 euro per jaar. En wat blijkt nou? Ik kon hem toch niet veranderen, mijn website. Weet je nog? Nee. Dat ik, maar nou ben ik al achter hoe dat komt. Uh, als zo'n website bijvoorbeeld uh, 80 miljoen keer bekeken wordt, dan is ineens die uh, dataverkeer op. En dan kan ik ook... Uh, Tenminste, zeg maar, als ik te veel dingen erop zet... ...vol is vol. 250 MB is vol. kan ik niks meer bijzetten. Oké, okay, dan moet ik er dingen afhalen. Dan kan ik wel andere dingen opdoen. Maar omdat je die data verbruikt, steeds... ...ook al haal je dingen eraf... ...dan zit je aan je limiet en dan kan je er niks meer veranderen... ...op je website. Dus dan moet je even een maandje wachten... ...en dan kan je toch weer dingen veranderen. Daar kwam ik ineens achter... ...en ik dacht, ik ga toch weer proberen. En toen deed hij het weer. Dus en daar dat ik de Winamp... ...de Windows Media Player en de Real Player op mijn site kon plakken, alleen ik wil hem iets mooier maken, die website iets professioneler dus er staan, je ziet dan van die teksten banners onder die leel zeg maar, onder de, de web de, de, de videoplayer maar uh, je kan ook een, een foto uh, een, zeg maar als je nou een symbool van uh, Winamp of van uh, Windows of Realplayer uh, erop zet en je klikt erop dan hoor je ook uh, muziek uh, weet je, nou de VLC player weet je wel, die kunnen alles afspelen en ik kan zelfs voor iPods uh, plaatsen, maar dat heb ik niet gedaan, omdat ik ervan uitga dat de meeste mensen thuis gewoon zitten te luisteren en, en ik weet mijn broertje, die zat een keer in de tram en die zat uh, via de FM band, die heeft dan natuurlijk gewoon een radio in zijn mobiel mm -hmm. En toen, uh, maar ja, dat stoort, dus toen heeft hij een keer via internet uh, die hij zitten luisteren. En zijn batterij is zo leeg... ...na een uurtje, een half uurtje... ...zijn ja. batterij uh, leeg. Dus dan kun je beter de FM gebruiken. Dan ja. gebruikt hij toch minder stroom. We, weet, je, weet je wat... dat uh, apart is? Dat, ja? um, ik heb... Uh, ...voor mijn huidige... Uh, ja, ja, ...telefoon... Zo leeg. Uh, ...had ik een iPhone. Ja. En daarvoor... ...had ik een... Samsung G700. Ah. En in, in de oudere Samsungs staat mm -hmm. altijd een, uh, een FM-radiootje ingebouwd, mm -hmm. gewoon echt een draagbaar radio... Je ja is het zit gewoon maar, een, een normale in. ja, ja hmm. maar in de nieuwe generatie smartphones zeg maar hè, de Galaxy en de Note en zo er zit geen daar, daar zit geen radio meer in zeg maar daar kun je gewoon online radio luisteren ja, maar kost... je kunt een appje downloaden ja, ja. Van, van Nederland 1 hmm. 3FM kijk op je computer 538, kijk je -music. Op, op, op je computer op je pc of op je Apple is het geen probleem als je een uh, een uh, desktop heb zeg maar. Is dat geen probleem? Of als je een internetradio hebt die ik hier als, als Audiomonitor gebruik. Want ik, ik ken hem horen, want je hoort net wat ik 30 seconden geleden gezegd heb. Op je computer, op je pc of op je Apple is dat geen het? probleem als je een, ja. een uh, Kijk, en dat is een monitor. Nou, dat weet ik. Als die het doet, dan is de uitzending geweldig. Nou, het geluid is ook geweldig. 128 kbit. Ik mag ook, ik mag tot 320 kbit uitzenden. Maar het nadeel is, uh, ja, het is wel gauw op, maar ik heb, geloof ik, ja, ik heb, geloof ik, uh, uh, iets van gigabyte, zoveel gigabyte, nou... Dat krijg je echt niet op. Al zou je 24 uur per dag uitzenden, je krijgt het echt niet op. En daarom is het verstandig, als je een 128 kbit uitzendt... kunnen de mensen met een mobieltje of met een tablet ook luisteren. Want onder de 28, 128 wordt het geluid wel wat minder. Of je moet hem in mono zetten. Zoals Ridderradio. die heeft een verhoogd van 32 naar 64 geloof ik... En uh, ja, dat is met een mobiel altijd wel te doen. Maar zit je boven de 128, dan gaat hij stoppen. En dan gaat hij nog meer data downloaden. om dan de rest dus elke keer stopt de uitzending. En dan gaat hij laden en dan gaat hij verder. Dat is lastig. Dus als je aan de um, 128 zit, zit je altijd wel goed voor mobiele luisteraars. Ja. Yeah. Ja, wat ik wou zeggen over, over die mobiele telefoons, het, het probleem daarmee is dat um, je kan dus via een appje kun je dus allerlei zenders luisteren. Je kunt de dus ontvangen, ja, ja, ja. dat is niet zo erg. Ja, het, het, pro ja. het probleem is alleen dat uh, die uh, gaat nu dan niet meer via de gewone FM-banden, maar het gaat via het uh, eigen gebruik daarvoor ja, ja, je internetverbinding van ja, je mobiel. Ja. Ja, dat klopt. En uh, dat uh, voor een uurtje radio luisteren, verbruikt die 600 MB. Ja, dat is veel hoor. En dat kost je een... Ja, kijk, het ligt dan wel voor abonneeën. Als jij dan een datalimiet van een gig hebt, wat veel mensen hebben ja, al. Dat, dat, dat betekent dat, dus dat, bij... dat je na de anderhalf uur radio luistert. Dus die datalimiet hebt. Ja, dat kijk, en dat is ook de opzet van ons. Hè? Want dan verdienen die providers natuurlijk lekker geld om Want dan zeggen ze, ja, jullie met je FM. Ja. En dan hebben ze natuurlijk een deal gesloten omdat hebben ze, ze, ja, houden ze elkaar te vriend. ze houden elkaar een beetje in stand. Ja, als je komt... gelukkig ben je ergens waar je wifi hebt. Maar... Ja, dan, dan kost het je niks. Dan, dan ze die via wifi. Daarvoor zit er ook wifi op. Alleen die Nokia 301 die ik heb, die heb geen wifi. Maar die smartphone, uh, die Samsung uh, Gio die, uh, die heb wel wifi dus dan kan ik, uh, maar die heb ik dan niet via mijn uh, interne wifi, maar die heb ik via Sigo. Uh, en dat kost me ook niks extra, want als ik mag twee apparaten aansluiten en dan kan ik overal in Nederland waar uh, hotspots zijn kan ik dan gewoon luisteren, maar in de toekomst want je weet SIGO en UPC die, dat is één bedrijf en die, die gaan in de toekomst gewoon één bedrijf uh, onder één bedrijfnaam want uh, ik geloof dat Psycho is overgenomen. Dan heb je kans dat ik in Apeldoorn via UPC ook uh, via, via, via spots uh, kan luisteren. En dat is aan de ene kant wel een voordeel. Alleen ja, ze hebben wel minder concurrentie omdat ze wel de grootste internetgevaarden zijn van het land. Zowel mobiel als, uh, als op de kabel of ADSL of uh, hoe noemen ze dat, uh, glasvezel of wat dan ook. Ik heb hier geen glasvezel. Maar ik zit hier gewoon via de ouderwetse televisiekabel. En dan heb ik dan telefoon, internet, radio en televisie. Alleen ja. Telfort is goedkoper. Maar het scheelt maar een tientje hoor. Dus, uh... Weet je wat grappig hmm. is trouwens? Misschien een leuk beetje voor de luisteraar. Ja? Vandaag, is er, uh, vandaag is er een heel bijzonder iemand ja, hier. Namelijk uh, Mario Poetson. De nou, ja? bedenker en de schrijver van de Godfather. Oké. Okay. Die, die is vandaag zijn 94 e verjaardag. Zo so dan. En die leeft nog steeds, joh. Zo. Die leeft nog steeds. Hé, hey, maar weet je wat mij nou opviel van de week? Jij was vorige week uh, jarig, hè? Ja, dinsdag. Ja, en toevallig precies een week later, gisteren dus. was uh, Willem de Ridder jarig. En mijn vrouw is volgende week de 21ste jarig. Mooi, hè? Ze viert het vrijdag. Maar ze is volgens mij de ene, ik denk nou, dat is ook toevallig. En een kennis van mij, een oude collega, die is vandaag, jarig. <laughs> ik denk, nou, hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Enigste, eh, ja. Kijk, dat zijn dus een aantal, er zijn wel meerdere beroemde mensen jaren vandaag. Dat ja, is weegschaal, weegschaal. Maar vrouw is nog net weegschaal, nog net geen schorpioen. Maar er is het wel schorpioen in een beetje? Hè? Want dat loopt een beetje in elkaar over. Want ik ben nog net geen volbloed leeuw. Omdat ik uh, van de 3 augustus ben, uh, loopt dat, uh, uh, ben ik nog een klein beetje kreeft. En maar vanaf 4 augustus ben je echt. Van 4 tot de 10e geloof ik, of de 11e, ben je al 100% leeuw. Van sterrenbeeld en die zijn echt ah, okay. bazig en overheersend en een uh, kreeft dus uh, een leeuw met een, kree een beetje kreeft die zijn wat gematigder. de napoleon was van dag van 15 of 16 augustus ja dat wil uh, je weet het zelf wel uh, een dictator en uh, alles draaide om hem en rammen ook hè. Rammen, uh, rammen. je rammen die kunnen ook over, uh, over, zo Voor uh, de weegschaal is deze week, uh, sta je partner met raad en daad terzijde, maar realiseer je goed dat je zijn haar problemen niet kunt oplossen als die persoon dat zelf niet wilt. Je kunt slechts helpen, je partner zal echt meer van je verwachten. Ehm... Um... Online... Ja, ik zal nooit iemand ongevraagd helpen. Ik, bied, ik wil het wel eens aanbieden. Maar als mensen zeggen nee, nou, okay, dan houdt het op. Als er mensen zijn die luisteren en die ook graag een horoscoop voor vandaag, van de week of van de ja, maand. Geloof de horen, jij? Gel ja, Skypen, mailen. Uh, ah, ja, oké. Okay. Dan moeten maar, ze maar contact zoeken bij de radio. Ik weet zo ook wel geloven met sterrenbeelden. Ik geloof niet in toekomst voorspellen bij mij. Want uh, dat vind ik allemaal uh, uh, bullshit. Net als uh, religie vind ik ook bullshit vind het nog gevaarlijk ook, je ziet maar wat er tegenwoordig gebeurt, ik vind uh, geloven in, uh, kijk iedereen mag het van mij wel hoor, sowieso niet, iedereen mag geloven wat hij wil, maar ik heb daar niks mee, ik geloof wel dat je uit je sterren uh, je asjerdant kunnen zien wat voor karakter je hebt, daar geloof ik wel in, dat je ongeveer kan meten een, een beetje je karakterbeschrijving uh, het is natuurlijk niet voor elke weegschaal hetzelfde, of voor elke leeuw, of voor elke maagd, of welke sterrenbeeld dan ook maar je hebt ook nog een Chinese astrologie. En die klopt ook wel aardig hoor. Qua uh, karakterbeschrijving van de mensen. Hè? Het maar, is heel apart dat, dat juist voor mij, dat, dat juist in de Chinese uh, astrologie, dat denk ik juist een hond Een bok? Een hond. Een hond. Ik ben een, dat, dat klopt, dat klopt ja. ontzettend zo. Ik ben een zwijn. Een varken. Ik ben, okay, uh, nou, het van de varken daar staat, een varken is het gelukkigste zondagskind. Charmant, gemoedig, onvoorwaardelijk trouw. Waarheid is belangrijk, volhardend. <coughs> ga niet voor compromissen. Af en toe, lui. Mm, ja, dat kan wel kloppen. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Ik, ik, is... ik, ik ken uh, ah. een lui zijn, ja, ja. Maar als ik, uh, ik ben wel, als ik ergens voor ga, bijvoorbeeld op mijn werk, kijk, ik neem mijn werk heel serieus, hè? Vroeger. ...was ik wat dat betreft... ...nou ik was niet echt lui... ...maar ik had... Uh, ...mijn motivatie was redelijk laag... ...dat zeg ik gewoon eerlijk... ...toen ik nog 18, 20 was zo... ...was mijn motivatie uh, laag... ...dus met andere woorden... ...als je bijvoorbeeld werk bent... Uh, ...dan zou je niet even zeggen van... Uh, ...dat je als je zelf... Uh, ...iemand uh, bijstaat... ...als hij met iets bezig is... ...van jongeke, uh, ...of dat je als je eigen al iets doet... Dat zat niet in me in het begin. Dat heb ik allemaal geleerd. Gewoon met, met, eh, via ervaring met andere mensen. En ja, je, dan ga je wel eens op je gezicht, weet je. Maar nu, zoals ik nu ben op mijn werk, ik ben bloedserieus met mijn werk. En uh, ja, uh, kijk, je wordt ervoor betaald. Je gaat er zo vanuit, je wordt ervoor betaald. Jouw baas verwacht kwaliteit, want hij betaalt jou. Of het nou de gemeente is of een particulier bedrijf, het doet er niet toe. Kijk, als een gemeente een particulier bedrijf inhuurt, kan het wel zeggen: ja, we betalen jouw salaris. Maar een particulier betalen de burgers ook zijn salaris in principe. Alleen, het is geen ambtenaar. En een ambtenaar kost altijd geld. Maar als ze bijvoorbeeld een straatveger in dienst nemen, die bijvoorbeeld in dienst niet, maar bedoel, inhuren, kost het ook de belastingbetaler geld. Dus als die particulier geen flikker doet. Dan hoor je niemand van eh, ja, die luie kutambtenaren, zus en zo. Weet je? En dat ergert mij een beetje. Mm -hmm. Hè, kijk, overal heb je luie mensen natuurlijk. Maar ik ben, ik ben geen baas want daar hou ik niet van. Ik ben niet iemand die gaat naar boven lopen. Van... <sleuk> collega's verraaien of zo, want daar hou ik niet van. Eh, als ik een probleem heb met iemand, probeer ik het met die persoon zelf op te lossen. Lukt dat niet. Dan ga ik eh, met hem naar de chef en dan kan hij zich verdedigen dat vind ik wel zo sportief maar daar zijn er een heleboel bij die achter jouw rug naar boven lopen van ja, Jaap dit en Kees dat, en Joop dat Kijk, dat werkt niet Spreek die persoon op aan zijn gedrag aan of omdat hij geen zin heeft om te hebben, weet ik het, er onderling eerst op te lossen, lukt dat niet ga je samen naar je chef dat vind ik veel sportiever als dat je dat achter iemand zijn rug doet en dat gebeurt veel, hè, achter je rug dat gebeurt zo vaak. Het gebeurt overal hoor, niet alleen bij ons, maar het gebeurt overal. En dat erg ik groene groen en geel aan. Uh, ja. ja, weet je nog dat we uh, uh, toen gewandeld hebben en dat we ook naar dat deel bij de kathedraal zijn geweest, weet je wel? Ja. Dat oude gebouw. Daarachter, daar ligt dat, dat zeg maar... Waar die uh, tribune stond, daar, ja. daar heb je ook nog een heel stuk hei en bos en dergelijke. Zo. Ja. En um, dat, dat, dat deel dat heet uh, Gerritsfles, heet dat? Hoe Gerritsfles? Ja, Gerritsfles. Oh. Hoe komt die al in naam? Hoe komt dat en, zo? Um, ja, dat, dat schijnt te maken te hebben met uh, de: uh, Ja, ik, ik, in ieder geval, ik, ik, uh, laat ik het zo zeggen, ik heb er een verhaaltje over gevonden. Dus ik zat te denken: van als je dat leuk vindt, als jij, het, is, het is wel een lang verhaal, dus misschien ja. in delen is het beter. Ja. Uh, maar uh, dan kan ik wel een stukje voorlezen. En als jij dan eerst een muziekje draait, dan, dan, dan, uh, dan uh, kan ik een stukje voordraaien. Ja, oké. Okay. Een stukje voorlezen. Okay, als je dat uh, wat vindt. Ja, is leuk jongens, leuk. Ik ga eens even wat opzoeken. Even kijken dat is heel makkelijk, want dat kan ook via die mannequin. Ja, ik wil geen reclame maken, maar ik heb dan nu, nu op mijn moment de betaalde versie. Maar ik dacht dat het na een jaar verliep? maar dat is helemaal niet zo, joh. Ja, Alleen... ik heb het pech dat, dat ik heb die gratis versie en dan als je dan een filmpje opneemt, blijf je dat logo aan zien houden. Ja, ja, precies. Maar ik heb, ik heb die betaalde versie, ik heb ik gewoon de oude versie dan nog. En uh, omdat ik dan die code in heb geplakt en ik ga eens kijken of hij het doet. Nou, het is al uh, van 2013 dus. En uh, hij doet het gewoon en je ziet geen logo, alleen van. van uh, uh, hoe heet die? Uh, Bambuster zie je dan het logo als je via Bambuster uitzendt dan. Maar uh, goed, dat vind ik niet zo heel erg Maar ik ben, ik ben daar via de, de, de audiostream bezig en dan zien ze toch niet, want ze zijn natuurlijk uh, niet in beeld. Maar ik ga even een vrouwelijk muziekje draaien. Met een remix reggae van Jamak. Daar komt-ie. Even kijken of die het doet. Oh, dan moet ik hem even openen. Ja, daar komt-ie. Als het goed is, is hij nu hoorbaar. So, reggae in our town and downtown. Come together, reggae, Multicultures Play not the night and then they the ghetto. Come rocky steady upon new melodies. Slowly, slowly, easy, easy. Remember element of life, freedom. Raga, raga, When we sing and so Reggae in the fourth floor, when we sing and so Reggae in the fifth floor, when we sing and, so. and so Reggae in the sixth floor. Welcome to Zion, hear me come Hey, hey, river, she fade away Full time, reggae, night, show When me say hands up, reggae music and the town. When me say hands up, we'll Big dancing and the town. When me say hands up, reggae music they the tone When me say, light up your mind and jump, jump, jump Rock a muffin, broke down water, so dumb play nine the nine and de day a de ghetto. Play on the young the sun goes down Reggae music, more unity, she broke When we say, I'm soft, reggae in a one floor. Where we say, I'm soft, reggae in a tough Where we say, I'm soft, reggae in a tough floor. Two-time reggae make you feel nice nice. nice, nice. Hey, never she feng away Then my guard bang up on top. More reggae music than and girls and I'm boys. so. Push up your hand if you reach and I'm for so bring and the sun go down so Reggae music, one indicate every nation. Forty days and forty nights, reggae growing steady. Rastafari right, calling, good man get steady, roots and coaching. Hey where we say hands up? Reggae music and the one, where we say hands up. Big five and come, where we say hands up. Don't think I can't make you feel it highly highly Hey never shiping zijn we weer, daar zijn we weer. Hahaha. Ha, ha. Eens even kijken hoor. Even kijken. Anders gaat hij de volgende liedje draaien. Dat is niet te bedoelen natuurlijk. Uh, yes, oké. Okay. Uh, ik ben weer hoorbaar. Op de radio. Je voel mij wel, want ik zie hem uitslam. Ja, hij doet het, hij doet het. Ja, ja af en toe moet ik het controleren. geleer maar als een prachtige liedje van een Jamak met Remix Reggae van Jamindo gedownload, lieve mensen. Dus oké, okay, nou uh, Jacco, steek van rol met je verhaal. Oké, okay, um, het, uh, het boekje heet uh, de Vrijbuiters van de Veluwe. Het is deel 3 ja. van de serie en het is geschreven door Jacques Gazenbeek. En, um, Jacques Grazenbeek was iemand die uh, van 1894 tot 1975 over de Veluwe heeft gezorven, zeg maar. Mm -hmm. En altijd een uh, pen en papiertje bij zich had en zo dingen, uh, uh, dingen opschreven. En hij kende een hoop jachtopzieners, jagers, stropers en allerlei andere plaatselijk volk. Okay. Dus uh, hij heeft zeker in, in vroeger jaren, toen Veluwe nog echt een Veluwe was, heeft hij ontzettend veel meegemaakt. Natuurlijk. dus um, er zijn nog veel mooie verhalen op, opgeschreven, ik zal mijn microfoon even iets dichter mijn omplaatsen, en het, het verhaaltje heet uh, Gerrits Fles, en uh, van Gerrits Fles daar zijn foto's van, degene die daar belang bij heeft, die kan contact opnemen met uh, Aloha Radio, en dan, uh... Ja, als ze hem dan naar me toe stuurt via uh, Facebook, dan zet ik hem uh, via mijn Facebook online. Ja, mensen misschien is het zien. handig als we een, uh, een, een, uh, een i-berichtende een e service of een inbox. Ja, e -mailbox. Via, uh, uh, kijk, ze kunnen. Ik zit te kijken, want ik heb natuurlijk die website ook erbij. Uh, maar het lijkt me handiger als mensen. Uh, uh. Want de meeste. Ik, ik moet het hebben van Facebook, hè, om, om, om luisteraar te ja. trekken. Dat ik een pagina maak, maar dan wel een openbare, geen gesloten pagina, maar een openbare pagina van Allo Radio, dat mensen hun dingetje kunnen plaatsen. Tenminste, het moet wel een beetje serieus zijn. Ja, zo'n groep. Uh, zo'n groep, weet je, wat ik toen met ja. de Eurostar Radio ook heb gehad. Ja, maak je. Jezelf, uh, Alleen het nadeel is, er zijn heel uh, veel mensen die heer, Ja, gewoon berichten. Maar wat ik vervelend het nadeel vind, dat zijn heel veel mensen die daar dan lid van worden, maar daar niks mee doen. Dan denk ik, ja. Ja, en niet dat ik het probleem vind, maar ja, ik vind het wel leuk als mensen, ze hoeven niet ja. altijd actief te zijn. Oh, maar al plaatsen ze me af en toe iets of wat dan ook, weet je. Ja. Maar ze Goed. moeten wel echt geïnteresseerd zijn, anders moet ze het niet doen, weet je wel. Ja, nou, dus, ik hoop dat er zometeen nog mensen die het luisteren moest nemen om te bellen. Ja, ik hoop het. Dus, uh, mensen, dj.jaap. Allemaal kleine letters, hè? D ja, stop, dj. bellen. dj.jaap en gratis bellen. En dan kan je naar de uitzending komen. Durf je niet te bellen? Kan je ook via de Skype chatten met uh, Aloha Radio. Je kan ook gaan op de chat van de Skype. En dan, uh, ja, we doen het ook al nodig. Als je alleen wil luisteren. Ja, oké, okay, is jouw keus. Uh, is dat is ook goed. Maar uh, ik ga deze aardzending, uh, ben ik uh, aan het opnemen. En die wil ik dan, uh, um, dat doe ik dus niet meer, uh, ja dat doe ik ook wel uh, via het andere systeem. Maar via SoundCloud vind ik het toch wat uh, handiger, want um, SoundCloud is veel... Uh, Makkelijker, of tenminste makkelijker, hoe zou ik het zeggen? Het is wat. Zindelijk. Uh, het is uh, Voor de mensen die op Facebook zitten, is het wat uh, minder. Uh, yeah. Ja, minder gecompliceerd, laat ik het zo zeggen. Je kunt ook inloggen met een facebook het willen. Ja, ik heb het ook via Facebook uh, aangemeld onder uh, de naam DJ Jaap of Aloa Radio DJ Jaap. Oh. En uh, ik heb alleen nog wat vriendelijkere fouten van die leeuw uh, geplaatst wat vriendelijker. Die andere, die, die, die, ja, die zit zo uh, te grommen op die foto, en die foto die ik er nu op heb geplaatst, die is wat vriendelijker. Dus ik, ik heb daar maar voor gekozen. Dus, uh, waakzaam en rustig, maar oei. Oh, hey. <laughs> nou, ik ga lezen. Ja? Ik ga even het verhaaltje voorlezen. Het verhaaltje heet uh, fles uh, mm -hmm. roept herinneringen op. Mijn vrouw zit gezellig te borduren. Mm -hmm. En daar gaat hij. Zoals het zo vaak gaat in januari. Je hebt de hazela al zien bloeien. En de eerste zangbuister gehoord. Het is abnormaal zacht. En je zegt tegen een die het horen wil. Let op hoe het weer gaat lopen. Let op de winter. Die is misschien wel eens voorbij. Maar de, de volgende ochtend loop je dan maar even gauw naar een zaadhandelaar. Want de spinazie moet in de grond en uh, ach, je bent in een optimistische stemming en uh, de, za de handelaar in zaden is behoorlijk handig dus voordat je het weet zit je met zakken vol sla- en wortelzaad erten, bonen, bollet en knollen en van alles dat hij altijd uh, heeft constant is de vragen als je zegt doe dat ook maar uh, moet u ook niet een half puntje van dit of een pakje van dat heeft u dit al eens gekregen? heeft u dat al eens geprobeerd? ...zal ik er eens een pakje roze latierus bij doen. Fantastisch. Dus met een veel groter pak onder je arm... ...kom je fluitend thuis. En dan zeg je tegen de vrouw... ...nou, de volgende week zullen we dus flink aan de slag gaan in de tuin. Ik heb er zin in. En ik geloof waar Rempel ook... ...dat de spit helemaal weg is. Maar dan word je de volgende ochtend wakker. De wind zet in één nacht... ...alle hanen met de koperen kop naar het noordoosten... En je zit er weer middenin. De sneeuw valt weer. De kou trekt weer aan. En je spit komt weer net zo hard terug. Je smijt de vrije zakjes en pakjes. Met alle tuinzaden en bloemenzaden. In een donkere kast. Naast die van vorig jaar. En zo gaat het iedere januari weer. Je weet het. En je trapt erin. Juist als zulke radicale veranderingen. Zich weer eens voltrekken, Daar komt het zelden. In de houtvesterij Kootwijk. Een streek waar mensen vaak niet komen omdat het te afgeleven en te baar is. De grote zandverstuiving werd na de oorlog tot een militair oefenterrein gedegradeerd en is voor veel mensen dus niet meer bereikbaar. Maar eh, vrienden willen we graag wel eens naar Gerritsfles. En zo hebben de bezwaren van het daar niet mogen komen, maar weer eens opzij gezet. De lucht zit potdicht, het is gewoon eng stil en in de diepten van het lobos is het donker als de nacht. Een half uur geleden regende het nog en het is eigenlijk alleen maar tristige aan de deze verlatenheid van stuifzand en dennen en nog eens dennen en nog eens dennen. Een nat bos op een grijze januariavond heeft weinig aantrekkings. En dan gebeurt er wat ongelooflijk. Er vallen plekken blauw in de lucht. En in minder dan geen tijd is de bewolking weer een beetje verdwenen. Soms kan het wonderlijk snel gaan. Het lijkt dat iemand met één grote zwaai een reuze bezem de hele boel van kim tot kim schoonveegt. Wolken lossen op in het niets, misschien ineens vertrekken. Alle is ineens strak en helder, en je ziet sterren en een maan. Je ziet een hemelkoepel boven je het hoofd. Je blijft er bewust van opkijken en je voelt je klein en nietig. Wat is alles nu ineens anders? Geen waanzigheid meer of verdoezelde contouren. Ieder ding staat in zijn schoongewassen naaktheid in het klare avondlicht. Het water in het weer spiegelt een stuk van blauwe hemel. Het wit van de berken glanst en glinst. In de diepte van het dennenbos is het duister. De stammen staan nuchter en zakelijk in het gewicht. Elk spoortje van romantiek is nu weggevaar. Buiten het bos, op de open hei, voel je gelijk wat er aan de hand is. De wind is om. En in de lucht ruik je de kou. De ijzige polnucht die opkomst is. Scherp als de naalden staan nu de zendmasten van het radiostationnetje op de horizon. Door de grote hoge hei en langs de uiterste zomer van de zonverstuiving koersen wij richting treffen Betreffend, want van de terreinen van de grote legerplaats klinkt geen schot. We sluipen door de hekken heen en het valt ons op, <coughs> sorry, het valt ons op dat het ongewoon stil is op een tocht door de weekse dag. Als ze daar eens een keertje goed op dreef zijn, is er in de kilometers geen aardigheid meer aan voor een natuurlief. Het wild schijnt zelf nogal gemakkelijk aan dat geschiet te wennen. En uh, ze hebben liever, denk ik, het schieten van het pistool van een soldaat dan dat van de jager. Hoe dan ook, we zijn uh, blij nu in alle rust Gerritsfles en een stuwmeertje te kunnen benaderen. Wat ligt er daar toch mooi tussen de uitlopers van het vaskampenzaam, de grote glooiende bund- en heidevlakte die naar de kans van Hoogbuurlo in een bos overgaat. Oude tijden vloeide het overton water van de oostelijk gelegen heulers door geulen, slenken naar het westen. Maar dat werd omstreeks anderhalve eeuw geleden door het steeds verder opdringen staatsland belet. Zo ontstond door opsturen ter plaatse een meertje. En dat is met zijn naaste omgeving in de loop der jaren uitgevoerd tot een kostelijk natuurmoment. Langs de oevers treedt oogveenvorming op en wanneer u de noodzakelijke beneding heeft gekregen om dit Eldorado te mogen betreden, kunt u uw voorzang en hart ophalen. Grote verscheidenheid van planten en bloemen. Zonnedaal, wolsklauw, kartelblad, veldbies. Handbekens, kruid, moerasviooltjes, kraai en dropheiden, Alles groeit er. Kruidwils, waterplanten, lobelia, drijvende kop, Alles dat op de fles. Dat wil zeggen, onmiddellijk aan de zuidelijke oefenen... ...rijzen de blinkende zuidstand op en alweer op van het grote stuifstand. Er is een tijd geweest dat iedereen hier vrij te kopen had... In dromen kwamen een dagjes mensen samen van heinde en ver. Er werd gezwommen, er werd muziek gemaakt. Zonnebades, stoffeerde de zandhellingen. De jeugd vond er een speeltuin zonder hek, zonder gezeur. Hoe de flora, de oeveranden en de verging, vergingen... dat hoeven wij nu niet te vertellen. Waar mensen komen verliest de natuur. En na zulke zo'n weekendinvasie hadden een paar gemeentearbeiders... Dagenlang werkt om de vuilnisbelt van blikjes, zakjes, papieren, schillen, schalen op te ruimen. Naar mijn ogen volkomen terecht heeft staat Bosbeer op een gegeven moment gezegd. En nu is het genoeg geweest. De vrijheid was hier hard op weg te ontaarden in bandeloosheid. Sindsdien is dit gebied afgesloten, alhoewel er soms mensen rondlopen. De begroeiing krijgt weer de gelegenheid te bekomen van de aangerichte verwoesting, zodat met voldoening gezegd kan worden dat hier juist op tijd werd ingegrepen. Er liggen weer enkele mooie stukken grond, er is een stuk moerassige hei, en de natuur komt langzaam weer terug. Het haas dat met hoge rug over de wintermoggen wegrubbelt, zal hier een vaste klant zijn. Het haast zich helemaal niet, want het heeft hier geen vijanden. Ginds komen we een op de wieken. Eén blijft nog even zitten op een witblinkende werk. Het is een haan. Door ver kijken zou je de staalblauwe vloed op zijn donkere verenpak goed kunnen zien. Het is toch wel plezierig hier na vele jaren nog eens rond te dolen. We hebben menige voetstap staan in de logos, ginds de zandverstuivingen, daar in de bruin verkleurende en hier in het zandige oeverland van het meer. En dat begon al in de tijd dat zes lange golfcenters dus van Radio Quadrijk 200 meter de lucht inprimden. We hebben er toen ook het grote gebouwcomplex in Wordingwas een hartelijk stukje over geschreven in een weekblad over de ontluistering van het Veluws landschap en zo, we vonden die zakelijke gebouwen die overal zichtbare stalen masten een soort van heiligschennis, een aanfluiting voor het rust en natuurschoon even een notitie van mezelf die lelijke masten waar hij over praat die zijn uh, afgebroken uh, ja oké okay. ja, dat had ik uh, begrepen toen, uh, toen ik dat was uh, ja, het gebouw staat er nog maar ja. uh, dus, ik heb wel de foto's gezien uh, op internet. Dat, dat was heel netwerk aan, uh, aan antennemasten. Uh, vergelijk het maar een beetje in uh, de, de Pol. Daar staat ook zo'n uh, zo uh, um, ja, zo antennepark van uh, Hilversum. Van, uh, van de publieke omroepen. Maar ja, ik heb uh, van de week uh, op Facebook gelezen dat Radio 5 gaat volgend jaar stoppen met am uitzending op de 747 megahertz. Of kilohertz, sorry. En uh, ze gaan dan alleen nog op de digitale weg. Ik heb toevallig hier digitale van KPM. En er zit ook Radio 5 op, maar dan wel in stereo. Nou, ik vind kwaliteit uh, net zo goed als via DAP. Ik heb geen DAP ontvangen, maar uh, die, uh, het is wel gratis, hè. En als jij bijvoorbeeld DigiTen hebt, je hebt geen abonnement... dan kan je wel de publieke omroepen gratis ontvangen. Van radio 1 tot 6. En radio 1 tot... of uh, tv 1 tot uh, 3. NPO 1, 2 en 3. En dan uh, de uh, lokale omroep in de buurt. Dus uh, radio uh, omroep Raband Of uh, uh, omroep West. Of AT5, wat je wil... Als je toevallig in de buurt woont, kan je wel dan die regionale uh, radio- en tv-zenders ontvangen. Maar geen Veronica, geen 538. Dan moet je dan weer de FM... Uh, weer dan... Maar ik zie de FM ook nog verdwijnen hoor. Over een jaar of tien. Dan is het allemaal DAP. Digitale radio-broadcasting heet dat. Kijk. En het is wel Wat... gratis hè. Je kan het ook Veronica, de commerciële zenders, kan je ook gewoon gratis ontvangen via DAP. Maar die radiozenders, je hebt ze al vanaf uh, nog geen 100 euro, heb je er al een. En uh, nou, ik heb een keer bij de mediamarkt rondgesnuffeld. Voor zo'n DAP radio. Ik denk, ah, ik heb er toen overwogen, zou ik er één kopen of niet? Ik heb het niet gedaan. Ik denk, via internet kan ik het ook ontvangen. Ik denk, ja, waarom zou ik zo'n ding kopen? Ik heb een internetradio die ik gebruik als audiomonitor. Dat ken ik ook alles, van de hele wereld kan ik krijgen. Dat kost het me ook niks. Het is, het is een mooi systeem, hoor. want je kan het ook in de auto, als je een DAP radio in je auto hebt, want dat zal ook wel in autoradio's ook wel ingebouwd worden, is dat natuurlijk fantastisch. Maar via je internet uh, thuis kan je de hele wereld ontvangen, Weet je, dus daarom neem ik voorlopig, ik zeg niet dat ik het nooit doe, voor in de auto zou ik het wel doen, denk ik, in de toekomst, maar voor thuis hou ik het lekker via internet. Alleen ja, Radio 5, ik heb een oude radio van 40 jaar oud. Die heb ik uh, een R's, een oude R's. Daar zit lange en middengolf op. Die heb ik gekocht uh, eind juli, begin augustus 1974. En een maand later ging Veronica uh, de lucht uit toen ze nog op zee uitzonden vanaf de Noordenaar. En uh, die radio heb ik nog steeds. Mijn vader heeft hem ook nog een taart gebruikt. Uh, die ging al s'ochtends voordat hij naar zijn werk ging, zat hij al zijn boterhammers en zijn bakje thee uh, naar het uh, nieuws te luisteren om zeven uh, uur. En die, dat duurde meestal een minuut of vijf. En uh, ja, toen werd het nieuws op een hele rustige manier verteld. Een hele sonore, donkere stem. Een beetje rustgevende stem. Maar tegenwoordig is het allemaal blablabla en binnen een minuutje is het nieuws verteld. Maar dat werd dan ook, ik dacht dat het heel voor z'n één was. Dat duurde één, ja vijf minuten geloof ik, dat is een uitgebreider nieuws. En uh, ja, en gegeven moment, ik ging ook naar het, ik wil altijd op de hoogte zijn en nog steeds zonder het nieuws en zo. En toen zegt mijn moeder, je lijkt je vader wel. Ik zeg, hoezo? Ja, je, je zit ochtends ook naar het nieuws te luisteren om zeven uur. Maar ik werd ochtends wakker vroeger, in de jaren zeventig. werd ik dan wakker en hoorde ik dan op de achtergrond beneden het nieuws. En dan zat mijn vader met zijn buitenrommetje en zijn bakje thee. En ik heb dat toen ook gedaan. Ja, ik, ja, ik weet het misschien uh, erfelijk, ik weet het niet. Nu doe ik het niet meer, want ja, ik, ik sta ochtends op. Ik uh, vries me wat. Ik ga uh, één of twee buitermetje eten. En dan pak ik de fiets... En dan ga ik naar mijn werk. En dan lees ik alles al via de metro of, of zo. weet je al? De metro. of ik hoor het in de auto of zo, een bedrijfswagen, hoor ik dan ook wel het nieuws. Dus ik, het nieuws wordt je toch wel bijgebracht. Vroeger moest je het alleen van de radio hebben, heel vroeger. He? Of de dorpsomroeper, 100 jaar geleden, met zo'n gong. Bon, zegt het woord, zegt het woord. En dan wist je nog niet alles, want er werd alleen het lokale nieuws verteld. Of het moest van uh, een nieuwe koning geboren worden of een prins, weet ik veel, die Vlauw, de boer zit allemaal, maar goed. Mensen waren lang niet op de hoogte wat daar buiten Nederland zich al speelde. Bijvoorbeeld, en nu weet je het nieuws van over de hele wereld. En soms denk ja, ik Ja, op het, op het seconde dat het gebeurde. Als er een vliegtuig naar beneden dondert, dan weet ja, je. een binnen, beetje binnen 10, binnen 10 seconden Binnen, weet je. binnen 5 minuten weet de hele wereld ja. Weet je? Dus je kijk, dat. Ja. kijk, dat verbaast me. Daar da, da, da, da, da, da, da, uh, uh, ben ik dan ook de, ik, ik daar zou, een. Daar ben ik dan ook een groot zin van, twi van Twitter. Hey, maar weet uh, je Dat is ja nieuws. Weet je wat ik zo frappant vind? Ik ben niet gelovig hoor. Ik ben wel gelovig opgevoed. Maar in de Bijbel staat... dat ooit het nieuws uh, over de wereld verspreid zal worden... als de snelheid van de bliksem. Nou ja. Uh, het is al uitgekomen. Het klopt. Ik weet niet in welk vers het is... want ik ben niet zo bijbelvast. Maar ik heb wel eens uh, gelezen ooit... als, als jongetje... Ik een keer in de Bijbel lopen snuffelen, want ja, je bent toch zoekende, weet je, als je jong bent, een jaar of 14, 15, dan ga je, ga je toch zoeken, weet je, naar nou, je achtergrond en weet ik veel wat. En toen kwam ik dat tegen van, uh, denk ik, verhip, ja, je hebt radio, nou, die nieuwslezer die zegt een klinker en binnen twee seconden komt het al door de radio, trouwens, via een seconde duurt, het is tegelijkertijd de radiofrequenties gaan sneller dan een internetverbinding want ik, ja, bij mij gaat dat zit daar ja, normaal gesproken 30 seconden tussen wat ik zeg en wat jij hoort maar ik heb hem afgesteld op 6 of, of 50 seconden omdat ik af en toe bugs kreeg weet je, dan gaat hij stoppen en dan gaat hij dan die, die data downloaden en dan hoor je het weer, weet je dus om dat te voorkomen heb ik hem op 50 seconden gezet dus wat je nu hoort, wat ik zeg op de radio Via Skype gaat het snel, dan gaat het net als een telefoon. Maar via de radio duurt dat 50 seconden. Dus wat ik nu zeg, luisteraars, heb ik 50 seconden geleden gezegd. Dus ik kan er niet meer in knippen: van... Oh, ik heb een vies woord gezegd. Of ik heb uh, iets gezegd wat niet helemaal uh, ...jovel -jo is. Maar dan kan ik er niet meer wegknippen. Want een simultaan uitzending. dan nemen ze het op op band. en dan wordt dat dan, zeg maar, drie minuten later. ...in de eten gegooid, dan kunnen ze nog van tevoren... ...een stukjes eruit knippen. Dan kunnen ze... ...net als... ...ja, ja toen toch die... die uh, ...was dat niet uh, een een of andere award... ...dat uh, een vrouw haar tepel liet zien... ...in Amerika op de televisie. Ah, yeah. En toen uh, gaan ze voort voortaan... Uh, ...vanaf die tijd... ...dat vijf, zes jaar geleden was... ...kunnen ze nog uh, binnen die drie, vier minuten kunnen ze nog dat stukje film... eruit knippen, ja, voordat het De meeste komt. media... In, in, in Amerika, zowel radio als tv... en dan heb ik het over live, zeg maar. Ja. Dat is dus eigenlijk gewoon dat het niet meer live is. Eigenlijk, eigenlijk nu Ja, en, simultaan dan. In, maar goed. Ja, dat doen, dat doen ze mm -hmm. tegenwoordig... standaard gewoon... bij alle live uitzendingen... laten ze er drie, vier minuten in. Ja, juist. Aan de ene kant... zeg ik, ik vind ergens... Eh, wel goed, maar aan de andere kant... Ja, weet je wat is de publieke omroep in Amerika? Alles wat publiek is, ik wil niet Amerika afkomen hoor. Ik bedoel, ieder zijn eigen cultuur, daar gaat het niet om. Maar in Amerika is het zo dat de publieke omroep, dan mag geen vloek gezegd worden. En als er gevloekt wordt, hoor je piep ertussendoor. En je ziet zelfs de mond afgedekt, dat je niet ziet wat hij fuck zegt, of uh, weet ik veel, of bullshit. Dan zie je dan een, een wit vlekje op zijn mond. Dat je niet aan zijn lippen kan zien wat hij zegt. En hoor je piep. Nou als ik daar een radio uitzending zou hebben in Amerika. Dan hoor je alleen maar piep piep piep denk ik. Maar goed. Maakt niet uit. We leven hier gelukkig in een land waar dat wel allemaal mag. En maar de, ik, de commerciële omroepen. En zeker die zenders waar je dan voor moet betalen. Die dan gecodeerd zijn. Dan laten nou, ze wel blote borsten zien. En kan je wel fucking shit zeggen. En noem maar op. Dan wordt er geen gepiep zolang het maar versleuteld is. En eigenlijk, ja. aan de ene kant vind ik het wel goed, ook okay, als mensen zich gewoon kwetsen, zeg ik, voor die groep zeg ik, alle respect. Dan zeg ik, oké, okay. maar aan de andere kant vind ik het schijnheilig, want ze doen zich dan heiliger voor als wat ze zijn. Ja. Uh, als mensen willen reageren op het verhaal, of op wat Jaap net vertelt, dan kunnen jullie skypen naar dj.jaap via Skype dus kleine letters, D j.jaap Jaap. En dan kan je gewoon in de uitzending komen. Durf je niet uh, te praten op de, via de uitzending? Je kan ook uh, chatten via de Skype. Dus dan mag je het ook in het chatbericht zetten. En dan zullen wij dat uh, vertalen. Het is geen televisie, dus je hoeft niet te zien dat uh, je smoelwerk op televisie komt. Want we hebben, geen, we hebben wel televisie. Maar we zenden alleen maar via Radiostream uit. Op uh, haloaradio.tkn dj-jaap.com En dan klik je bovenop de tekstbalk op Hallo radio Elke woensdagavond uh, Want ik ga het veranderen de naam. Ik ga het, uh, wel de, de mix verhuizen Van de zondag naar de woensdag De uh, muziekmix Van 8 tot 9 Daarna ga ik het uh, Midweek Express noemen tot uh, ja, elf uur, 12 uur. Het ligt er al, als er dan de mensen op de Skype komen, blijkt gewoon tot uiterlijk tot 12 uur uitzenden. Want ik moet natuurlijk de andere dag werken. Ik heb nou toevallig uh, deze week vrij. Dus uh, ja. ik kan het desnoods twee uur s'nachts wel maken. Maar uh, de zondag is, uh, wordt het dan uh, uh, gewoon tijd voor plezier. De hele avond, van 8 tot uh, elf, zeg maar. Dan heet het gewoon tijd voor plezier. En dan op de woensdag, want ik ga het wel op de site plaatsen: dan die programmering, overzicht. En ik zend uitsluitend op woensdag en op zondag uit van 8 tot 11 of 12. Het ligt erom. En dus woensdag, dus onthou woensdag de muziekmix van de week. Deze week was het week 42. Daarna krijg je de Midweek Express met DJ Jaap en met Jaco. En, en natuurlijk ook overige gasten op de, de dingen. Want Jacco is onze vaste gast hier. En jammer dat Marco, Marcus de laatste tijd die machine... Die is ook van harte welkom altijd. Iedereen is trouwens welkom. Maar ik, bedoel, ik zou het wel, wel leuk vinden als hij er ook weer is. Die man die kan prachtig uh, vertellen. Hij kan, uh, die man die kan zich goed uh, uit de voeten doen... Met zijn uh, verbale uh, uh, dingen. Weet je wel. Dus, uh, en... Uh, dus de zondag van 8 tot 11 heet het gewoon tijd voor plezier. Dus jullie weten het vanaf volgende week. En uh, door de week zijn we dan niet in de lucht. Maar ik probeer, het is ook mogelijk technisch... om 24 uur per dag muziek uit te zenden on demand. Dat kan met dat systeem uh, die ik uh, heb. Alleen, ik moet nog een beetje uitvissen hoe het werkt. En als dat uh, lukt... Dan kunnen mensen 24 uur per dag naar allerlei radio luisteren. En, eh, want als je dan live gaat, gaat uitzenden, dan wordt het die non-stop muziek weggedrukt. En dan hoor je gewoon de live uitzending. En eh, ik probeer het voor mekaar te krijgen. Ik begin het al beter te snappen nu. Want ik, ik kijk af en toe op die site. En eh, het gaat via FTP-programma. En dat kan je ook online doen. Hè. Je hoeft niet per se een programma te downloaden. En je hoeft maar... niet te kunnen programmeren. Je hoeft niks te programmeren. Alleen je moet die uh, muziekjes in het bestand doen. En dan kan je kiezen. Wil je het... Uh, uh, uh, ja, dat die liedjes door elkaar afspelen. Of op volgorde. Dan mag kan je zelf kiezen. En dan moet je je stream even uitzetten. En dan moet je hem opnieuw aanzetten. En dan kunnen... Ja, als je zeg maar duizend liedjes hebt, dan hoor je... Alleen die duizend liedjes. Alleen ja, niemand luistert natuurlijk 24 uur per dag achter elkaar naar de radio. Dus dan zou ik één keer in de week de playlist eh, aan moeten passen. Om de luisteraars een beetje vast te houden. Dus door de week zo, ga ik proberen. Ik, ik hoop dat het lukt. En anders dan ga ik vragen aan Adrie of die me helpen mij. Als die er tijd voor heeft, want we hebben het vaak druk. En dan eh, dat je dan de dag en nacht muziek kan horen. Dat wordt dan elke week ververst. Met andere muziek. En dan hoor je elke woensdagavond vanaf 8 uur. En elke zondagavond vanaf 8 uur. Een live uitzending. De eerste uur uh, op de woensdag is dus uh, uh, de, uh, een mix. Die ik dan muziek heb aan elkaar geplakt. En dan vanaf 9 uur. Dan heet het woensdag. Herhaal ik nog een keer. Midweek express. Met Jaap en Jaco. En dan uh, op uh, zondag. Uh, dan is er gewoon tijd voor plezier vanaf 8 uur en dan kan je ook skypen en dan uh, ja, een beetje hetzelfde als wat we nu doen hè? eigenlijk dus uh, dan dus weten jullie dat luisteren dus ik ga dit uh, programma online zetten het wordt opgenomen ik ga niet elke programma online zetten anders heb je kans dat mensen zijn een beetje lui dat ze niet maar live gaan luisteren want dan kunnen ze ook niet skypen met ons dus ik zet het als voorbeeld wil ik dit programma op Facebook plaatsen en op mijn website plaatsen kan zodat mensen een beetje het idee hebben... Uh, wat voor programma dit is. Ja, weet je, weet je hoe... zijn Archer dat deed... en San Archer heeft in... Send Live Radio. Ja. Wat eigenlijk een beetje is wat... Uh, een beetje is wat jij nou doet... Ja, hij had vaak... hij... Um, hij, hij, hij, hij, bijvoorbeeld, hij maakte een vaste uitzending... op de, op de, op de zondag daar... zo zeg maar. Mm -hmm. En wat hij dan deed... Uh, in de, op de woensdag daarvoor... Poste hij een onderwerp op Facebook, zeg maar. Mm. Zodat de mensen de hele week tijd hadden om daarover na te denken, zich een mening daarover te vormen. Nee. En dan heeft hij zondag in, in de uitzending dat, dat te delen, zeg maar. Nee, nee, nee, nee, ja, dat is nog niet eens een gekke delen. Zeg maar gewoon ja. de hele leven van: ik ga zondag een uitzending maken over dat en dat onderwerp, zeg maar. Weet je wel? Ja, maar maar het belangrijkste idee, was ja. dan, hij deed uh, een, zeg maar, een uitzending die voor iedereen te beluisteren was live, en later was te downloaden, mm -hmm. maar hij deed voor de, uh, voor de fans van de show, zeg maar, mm -hmm. ja. de mensen die net bereid zijn om gewoon even wat meer interactie wat meer deed hij een, een half uurtje, wat hij noemde, een, een premium mm -hmm. show, zeg maar. Dus hij, deed, hij maakte een uitzending van anderhalf uur, ja. Een uur lang was gewoon, uh, gewoon de uitzending met, uh, met, met nou ja, voornamelijk Talk Radio, dus praten over een bepaald onderwerp. Mm -hmm. En dan um, ik zal je wel eens zo'n aflevering een keer sturen via Skype. Okay. En dan, uh, dan en dan, dan zeg maar na dat uur dan hield de radioshow op. Maar dan ging nog een half uurtje door. Mm -hmm. uh, in een soort van Skype uitzending zeg maar, of een soort mail dat niet meer toegankelijk was voor het algemeen publiek maar voor die mensen die ze echt uh, ja, die, die, die vaak in de show live kwamen en zo en dat soort dingen Oké. Okay. Dus een soort extraatje nou, zeg maar. ja, nog niet zo gek eigenlijk nou, daar wil ik dan dat die groep voor gebruiken op Facebook ik doe wel een openbare groep waar iedereen het kan zien tenminste ja. Uh, ik heb natuurlijk uh, deel meer dingen met vrienden dan in het openbaar. Maar dat wil ik dan wel openbaar doen. Dat mensen gewoon uh, ja, kunnen reageren. Dat we dan een onderwerp aan snijden. Ik wil alleen... ...in de toekomst geen zware onderwerpen meer... ...over politiek en zo... Ja, ik kan je, dat, dat je beter niet doen... ...want ik krijg je alleen maar uh, discussies... Uh, ...waar ruzies uit... Voort... ...Kijk maar, Peter R. de Vries... ...bijvoorbeeld, het was van, uh, vanavond... ...met de wereld rijd door... ...die is tegen Zwarte Piet... ...tenminste in zijn huidige vorm... ...dat mag, dat mag, je mag die mening hebben... ...hij werd uitgescholden... Van, uh, ja, ...ja, als ik je uit met je... ...kankerkop tegenkom, dan schiet ik je kop eraf... Dan denk ik, ja jongens, het gaat te ver. Als je zo gaat doen, soort, dan mag je ze van mij een, part, een soort de Piet afschaffen, want dan hoeft het van mij niet meer. Ik, dat moet je niet doen, weet je. Je kan er best over discussiëren. En tuurlijk, ik, vind, ik heb ook liever dat soort de Piet blijft zoals die is. Maar ja, ik denk, daar valt over te praten. Ja, toch? Ik bedoel, je moet de discussie open houden, maar je moet elkaar niet gaan bedreigen, weet je wel het is voor mij een onderwerp waar ik afgesloten heb ik heb absoluut ja, een zin meer om het af te hebben maar één ding wil ik eigenlijk nog ja. wel overkrijgen ja. ik wou dat mensen zich net zo druk zouden maken om de en gehandicapten, ja. in Nederland als ze deden over Zwarte Piet. En de oorlogen in, in de wereld, hè? want daar hoor je ze niet over. Hè? Je hoort ze wel over Zwarte Piet, maar niet over die verschrikkingen die gebeuren in Syrië in Afghanistan en Afghanistan en, en andere plaatsen in de wereld waar eh, moorden worden gepleegd door terroristen of door, door, door, door bandieten. Daar hoor je ze niet over. Ze hoort ze alleen maar over Zwarte Piet. En dat, dat ergert me ook wel hoor. Dan denk ik, nou ja, schaf dan maar van mijn partij hele Sinterklaasfeest af. Want je hebt ook een kerstman, dan kun je ook vieren. Want in Amerika kennen ze Sinterklaas niet. Uh, Oké, okay, ieder mag zijn mening hebben. En tuurlijk mag je tegen zijn. Maar ga elkaar niet bedreigen, weet je. Van ik sla je op je bek of ik schiet je Dat slaat nergens op. Zowel voor- als de tegenstanders zeg ik, doe normaal. Weet je, hou het netjes. Weet je, ik snap best dat mensen het niet leuk vinden. Dat de cultuur, kijk, dat moet je gele... als ze het willen veranderen... zeg ik, doe het dan niet in één keer, maar doe het geleidelijk. Dat je binnen tien jaar gewoon een groene piet hebt met pukkeltjes. Of een schele piet. En de andere jaar heb je misschien een piet, piet met, met uh, die er weer anders uit. Of verschillende pieten, zwarte, blauwe, want ik vind... Ik vind als je een kleurenpiet wil, moet je ook een zwarte piet ook toelaten, Want dan zeg je, ja, nou discrimineer je weer de pieten die zwart zijn. Dus doe zwarte piet, maar ook een witte uh, en ik een rode, of een regenboogpiet of een, uh, een disco piet, of een house piet, of een weet ik veel piet. Het maakt niet uit. En uh, dat die oorbellen en die dikke lippen, met rode dikke lippen verdwijnen. Oké, okay, dat vind ik allemaal prima in de cruisekop. Prima. Maar we moeten de traditie wel een beetje in ere houden. Maar dan wel met respect voor iedereen. Weet je? Maar we moeten het niet te snel veranderen. Het moet geleidelijk veranderen. Als we het veranderen, dan zeggen we ja, oké, okay, prima. Maar doen we het niet in één keer. Ik zou zeggen muziek, en dan doe ik daarna het tweede deel van mijn verhaal. Oké, okay, dan ga ik even een muziekje opzoeken. Ik heb een wat is, is, is, het is een live uitzending en als jullie me niet geloven, het is nu kwart voor elf En het is woensdagavond 15 oktober 2014. En Jacco kan mij even de actualiteit vertellen van vandaag om te bewijzen dat dit echt een live uitzending is. Wat is er vandaag gebeurd? Het, het schokkende nieuws is dat Albert Verlinde gaat schijnen. Gaat Albert oh. Verlinden scheiden? Het gaat scheiden. Het schokkende nieuws is dat Netflix, de grote video in Amerika, ja. net op de beurs compleet onderuit is gegaan. De aandelen zijn geen flikker meer. Vanavond in RTL Late Night, dat is na dit programma. Op uh, RTL natuurlijk, RTL via Peter R. de Vries. Oh, op RTL? Dus, oh, Oké, okay. oh, hoe laat? Bij Huberto Tan dat is vandaag. En dan kijken we eventjes... hola ...dat de telegraaf, dat is om 11 uur. Oké, okay, dus over uh, 13 minuten. Dus, uh, nou, stas, dat is zo laat al in. Ja, het is, dus, uh, het is 13 minuten voor Even kijken, uh, uh, even kijken wat ik. meer ja. Er staat een delegaat dat een uh, andere dingen over asielzoekers. Er staat iets over gulle poses op elkaar in TP. Er staat dat het uh, koningspaar van ons nu in Spanje lekker uh, aan de maaltijd zit. En van ons staat, belastinggeld, van ons belastinggeld. Ja, er staat, slag, er staat vechtpartijen bij uh, anti-zwarte Ja, ja we, jezus, jezus. Er staat een kwart van zwangere vrouwen roken nog steeds gewoon lekker door terwijl ze zwanger zijn. Dat is dom, dat vind ik heel onverstandig, maar goed. Dat vind ik gewoon ronduit asociaal eigenlijk. Dus eigenlijk is het kindermishandeling, Roken terwijl je zwanger bent. Franse actrice Marie Dubois overleden. De SP is boos over uh, hoe rechtbanken met ouders van kinderen omgaan. Nou heb ik wel enigszins, nou, geef ik ze wel gelijk het... hoor. Nee, daar heeft de SP wel een punt. Ja. Uh, want uh, uh, inderdaad, kinderen worden vaak... Uh, uh, je hebt ouders, je hebt kinderen en die kunnen dan niet erg uit de voeten... Maar vaak uh, wordt uh, ook onterecht kinderen bij de ouders weggehaald. Onterecht door geruchten van buren, wat misschien... Ik zal niet zeggen dat dat totaal niet waar is hoor, bedoel, me te goed. Want, maar uh, gebeurt ook vaak door geruchten van ja, kindermisbruik of kindermishandeling. Terwijl het achteraf blijkt dat dat helemaal niet waar is. En daar moeten ze nou eens een keer flink onderzoek naar doen. En daar heeft de SP wel gelijk in, vind ik, in dit geval. Maar ik ga muziekje draaien. Ik ga even kijken. Uh, ja, kijk, we hebben nog meer jongens. Oh jongen, ik vind het een wereldprogramma dat men ken, weet je. Zou ik dat filmpje ja, even kijken? Zou ik eens wat uh, van eigen werk draaien? Eigen werk? Ja, doe dat. Uh, ik heb... Uh, ik wil nog een keertje. En ik ook. Dat is van uh, DJ Jaap. Die heb ik een paar maanden geleden opgenomen. Oké, okay, daar komt hij. Ik wil nog een keertje vrijen met jou. Ja, ja uh -oh. ik wil nog een keertje vrijen met jou. Ik wil nog een keertje vrijen met jou. Ja, ik wil nog een keertje vrijen met jou.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 Ja, slaat, slaat, begrijp me niet verkeerd, slaat niet op jou hoor. Maar, uh, ja, weet je wat het mooie is, uh, jij weet dat ik een paar liedjes heb opgenomen. Die heb ik ter plaatse terwijl ik het zong, heb ik ze verzonnen. Dus het is niet dat ik het van tevoren heb opgeschreven. Maar ik had een melodie in mijn hoofd. En ik denk, nou ja, ik zie wel wat er uit mijn mond komt, weet je wel. En dan trouw, ik zing, verzin ik al, al iets vooruit. En dat is ook een kunst. Hè? Het is eigenlijk een kleinkunst wat ik doe. Weet je er nog? Jaco valt helemaal stil. <lacht> ik wil nog een keertje... Uh, werken met je Ik wil nog een keertje Ja, ik, uh, dat was een leuk liedje hè? Maar Jacco, ben je er nog? Ik hoor je ineens niet meer Ik hoor wel iets op de achtergrond een beetje uh, Even kijken hoor De Skype staat nog wel, ja, er staat nog wel aan Hallo? Of, of probeer even terug te bedden misschien ik Ga even proberen terug te bedden Probeer het nog eens een keer hoor via Skype, jullie mogen allemaal skypen hè, jongens en meisjes, en dames en heren dj.jaap allemaal kleine letters, dj.jaap via Skype en dan kan je gezellig meekeuvelen met ons, ik zal even uh, Jakker even terugbellen Hé, uh, wat zit hij nou hoor? oh ja hier zo <lacht> even proberen ja, dan moet het gewoon doen, net ging het toch ook yes ja. Hallo? Hallo, lag ik eruit? Ja, je, ik, je was nog wel op de Skype, maar je stem was niet meer te horen. Oh. Dus ik heb je even eraf gegoten en weer opnieuw uh, opgebeld. Dus nou uh, ben je in ieder geval weer terug. Oké, zal ik deel 2 van dat verhaaltje doen? Ja, doe maar. Leuk. Um, Oké, okay, dan ga ik even verder. Uh, deel 2 gaat erover dat... Um... Ja, Grazenbeek kent natuurlijk een hoop mensen. En hij kent ook de oude, um, de oude Janus. Kent mm -hmm. mm -hmm. En uh, de oude Janus is een uh, wildschut. Ja. Nou, is dat misschien... Um, gewoon een hoop mensen vragen erachter. Wat is een godsnaam wildschut? Een wildschut. Een wildschut is een soort van boswachten alleen... ...houdt zich voornamelijk bezig met het beeld... ...en het controleren en het achterna zitten... ...van... Uh, ...stropers. Tegenwoordig zou je dat een boa noemen in het bos. Ja, oké. Okay. Wildschut. Want we hadden vroeger een kruideniertje... ...in Scheveningen. Die heette Wildschut met zijn achternaam. Ja, dat is een... Dat was, dat was, in, de, dat was in de Amelandse straat... ...in Duindorp. Dat, dat praat ik over... ...de jaren zestig. Dus zeg maar tussen... Uh, Weet ik veel wat, tot uh, ergens begin jaren zeventig. Wildschut aan de Amelonse straat. En dat, uh, ja, in Duindorp was dat, Scheveningen. Wildschut heette, heette die kruidenier En die had een concurrent naast zich. Ja, heel mooi. Hoe die heette, weet ik niet meer. Want dat is al, natuurlijk heel lang geleden. En er zat een poort tussen. Ze dus hadden een gezamenlijke ruimte om hun, hun proviand op te slaan voor de verkoop. En als je dan om de hoek, dan had je dan een groenteboer links om de hoek. En rechts om de hoek had je Slager de Ver in Duindorp. Dus als de Scheveningers toevallig meeluisteren. zal ik het leuk vinden als jullie ook eens even bellen. Dat is natuurlijk ook wel leuk hè. En dat is een leuke combinatie vind ik met Jacco en mij. Ik ben een kustbewoner van oorsprong. En Jacco is een plattelandsbewoner. Ja. ja, en hij de... Bewoner, een heidebewoner, een bosbewoner en, en ik, ik ben ook gek. gek op de natuur en dat was ik als kind al, want we gingen vroeger ook wel eens naar de velen, ik had vroeger een tante in, in Apeldoorn wonen ik heb nog steeds familie daar, haar kinderen wonen voor een deel van haar kinderen wonen daar nog en, en ja dat, en ik vond dat prachtig, die, die de velen die bossen nou Ja, dus als kind ben je een kaarbootje aan het spelen of een stoppertje nou vind je prachtig en de natuur heeft me altijd geboeid als kind al. En uh, ja de kust vind ik ook mooi. Daarvoor vind ik Bergen aan Zee zo'n leuke stad. De... Oh, tenminste stad aan het dorp ben je de wc aan het doorspoelen ofzo. <laughs> ik vind het net dat de wc doorspoelt. Ik hoor, ik hoor het niet wel van geluid. Is het de computer misschien die dat geluid... Ik zit te, ik zit te drinken en te kaan. Oh, is dat het? Maar het is net alsof je de Playdoor spoed, weet je wel? Mm. <laughs> en eh, nee, maar als kind, ik vond dat prachtig, weet je. Al die bossen en... Eh, ja, ik vond het ook wel avontuurlijk. Maar ik vind de kust ook maar. Daarvoor vind ik Bergen aan Zee zo'n leuk st uh, startje of dorpje, weet je het? Want daar heb je én strand, én zee, en strand, en zee... Duinen... Maar je hebt ook bos daar. Een heel bosgebied bos achter de Duinen. Mooi. En dat vind ik zo mooi daar. Ik wilde daar best een keer naar op vakantie, weet je wel. Ik ben er een keer geweest. Maar ik vind het zo mooi daar. Ik ben een keer geweest kijken, twee, drie jaar geleden. Was het is een heel, al... goedkoop, een heel goedkoop en heel um, leuk um, hotelletje. Het heet Mons Marum, heet het? Mons Marum. Ja. En daar kun je voor een bekie, kun je daar zitten. En dan krijg je nog uh, goed te eten want ik wil een keer met mijn vrouwen wil ik een keer ik kan mee. Ook met trouwens. Ook oh, dat mag ook dus. Oké, okay. ja dat is mooi ja. Het is niet bijzonder, het maar, is niet luxe, maar het is gewoon prima. Nou, uh, weet je waar het maar om gaat als het maar schoon is, weet je wel? Als het eten goed is, het is schoon, het hoeft niet luxe allemaal, weet je, dat interesseert ja. me niet. Want je bent toch de hele dag weg. Nou, even... uh, ja. Oké, okay, het verhaal, het verhaal. Ga je gang. Um, Gerritsvlees, hè? Op Gerritsvlees. Die ja. wildschut die, uh, woonde op een trouwens. Ja. Het barastuiszond van Radio Kootwijk kon janus gestolen worden. Daar had hij na de eerste kennismaking met stuifstand, had hij het al bekeken. Ik vind het ba mooi, zei hij. Alleen, het lokt me gewoon niet. Als ik daar een halve of een hele dag doorheen word lopen sjouwen... Nee. Daar ben ik veel te fijn voor gebouwd en het is tietse speur, dat zei. Ja, een paar hazen, die er misschien bent, kom je nooit aan de broek aan. Die zie je al van een uur ervan aankomen, dus die zijn al weg. Mm -hmm. Geef mij maar de grote heiden, Janus, en de lage bosjes. We zien het nog zo voor ons, het was 1890. Janus die zijn lange, groen verschoten winterjas door de velden op Heransfles. De pet scheef over het oog getrokken, een in de korte nevel. Een ingekorte biljartkeur in de hand, de ogen speuren naar plotselinge bewegingen <coughs> in de hei of de verkleurde smerden. Ook zien we hem in onze ringen staan op de heuvelrand, zijn hand beschuttend voor de ogen. Kijkend over de enorme stukken hei, kijkend naar nieuwe aanplanten. En wat er maar voor de voet te bejagen viel. Ja, de wildschut werd vaak stropen over stropen, werd vaak wildschut. Vaak wisselden de carrière zich af met het leven. Afgelopen zonder... <tie> vaak werd er gejaagd zonder enig resultaat. Die dag kwamen we bij de heuvelrand. En er stond een wijde laag van struiken. En op die rand stond Janus ineens stokstijf. Zijn ogen tuurden in de vetten en hij zei... Kijk, daarom hebben we al heel lang niks gezien. Daarom hebben we al heel lang geen kanijen gezien. Op een grote afstand trok een jagerslinie met honden door de hei. De vele plooien van het terrein hadden ze steeds aan ons oog ontrokken. Maar wij hadden stomweg achter hun aangejaagd. Geen wonder dat we geen beest gezien hadden. Verdomd, zei Janus. Die zijn dus geregeld met een paar slagen furrowets. Maar in ieder geval is dus de intro, die hebben ook niks gevangen, anders hadden we ze wel geschiet. Je kunt er nog wel in stilte om glimlachen en je realiseren hoe tegenwoordig alles is veranderd. En je bent soms blij dat je Gerda's fles weer eens terugschiet. Het is een glanzend oog in een donkere hei, een strak blauwe winterhemel erboven. boven. Stuifkoppen van Radio Koodwijk als achtergrond. Dat was uh, het laatste stukje van. Uh... Gerritsfles. Ja. En dat, he, zo heet dat natuurgebied? Dat, dat hele natuurgebied dat begint ongeveer bij de kathedraal van Radio Koodwijk en mm -hmm. achterop, helemaal achterop Hoge Buurlo. Oké. Okay. En dat is een heel groot. Heidegebied met veel uh, verspreide boompjes en lage struiken. En er ligt een meertje in. Er ligt een, stukje, een klein stukje water in waar dieren vaak komen om te drinken en dergelijke. Okay. En dat is, uh, dat, is Gerrits, dat is Gerritsfles, zeg maar. Ik vind dat prachtig. Ik vind het echt een prachtig verhaal. Echt, dat meen ik serieus? Je mag wel vaker dat soort leuke verhalen. Heel, ja. dan moet je even de bronvermelding even vermelden hè? Ja, dit is het, het verhaaltje in het boekje is ook te koop bij de stichting Jacques Gasenbeek tot Oké. Okay. daar kun je de boekjes kopen de boekjes kun je ook bij uh, um, bij de meeste boekwinkels wel bestellen via een ISBN nummer alle boekjes staan beschreven op de website van de Jacques Gazenbeek stichting okay. en het boekje heet uh, vrij buiten <laughs> Mm -hmm. En dit was deel 2. Oké. Okay. En er zijn uh, meerdere delen van. Het heeft uh, diverse kranten, hebben de kolomjes gestaan in het verleden. Het boekje kost je nieuw 10 euro. Dat nou, is te doen. Dat is te doen. Ja. En er is een, een museum wat je kunt bezoeken. dat is het Gazenbeek Centrum Stationstraat 35 in Lunteren. Lunten, Oké, okay, mensen. Knop dat in je oren. <laughs> dus de volgende keer doen we, doen we weer een stukje. Dat zal dan ja, ja, leuk, man. een zondag geworden. Ja, uh, ja, dat is leuk, man. En dan, uh, dan we hebben we eventueel nog wat anders. En dat is, het wordt natuurlijk bijna Halloween. Ja. Ja, de ja daar, daar wil ik nog een programma over aanwijzen, Want ik heb... Uh, ik, kan, ik heb een heel boek erover, dus ik kan ja. je daar zo bij helpen Ik kan uh, muziek downloaden bij Amendo met Halloween muziek. Ik heb vleden jaar nog zo'n. Hij staat trouwens nog op archive.org Heb ik uh, muziek uh, heb ik zelf ook iets gemaakt. En uh, ja, het, ik kan het wel even opzoeken zo. Misschien laat ik even een stukje horen. Want we hebben nog. Ik nou ja, laten we daar een programma over maken, want ik heb tekst en jij hebt muziek hmm. ik, dus. Ja, dat is wel een mooie combinatie, toch? Ja jongens, hey, dat is hartstikke leuk. Jong. Ja. ja. Maar uh, nee, dat is een goed idee, want ik wil met Halloween, en dat is uh, 31 oktober of zo, of 30 oktober? Ja, volgens tegenwoordig wel, vroeger niet, maar nu wel, ja, tegenwoordig 31 Ja. Oké, okay, want nee. we hebben hier, zo, ik woon hier in een laakkwartier in Den Haag, en we hebben een van onze zijstraten, de, de Heinz-Boelestraat of zoiets, daar uh, vieren ze massaal. Ze uh, straatversierd, helemaal hartstikke leuk. En dan wil ik ook een reportage maken, een geluidsreportage. En ik wil ook wel wat filmen. En dan ga ik wel vragen of mensen dat goed vinden als ze dan. Uh... Dan wil ik een gedeeltelijke uh, televisie uitzending maken op, uh, op Allawa Radio via de videostream. ...en een gedeeltelijk radio... ...maar dan ga ik wel eerst vragen... als ze het goed vinden... ...want niet iedereen, niet iedereen wil dat... ...maar ze zijn toch onherkenbaar met die maskers en toestanden... ...dan wil ik een reportage maken... ...en desnoods een live-uitzending... ...want... ...ik heb een... ...ik kan op de een of andere manier... ...want ik heb hier een ouderwetse scanner... ...nou ja, ouderwets... ...zo'n scanner, ...en daar is wel een van de nieuwste... ...van de laatste modellen... Alleen je kan de politie daar niet meer op ontvangen. Kan ik met mijn uh, portofoon bijvoorbeeld, die kan ik uh, via de scanner. En de scanner kan ik op de computer afsluiten. En dan kan ik live uh, vanaf de straat via mijn portofoon, kan ik een uitzending met de mensen uh, doen. En dan laat ik een cam camera's erbij lopen, dat ik dat later dan op de avond dat, uh, online zet. Maar uh, en als, en, uh, doe ik, uh, ik heb twee t-shirts besteld en die zijn volgende week dinsdag klaar. je kan ik dinsdag ophalen. Hij was wel duur hoor. Maar uh, daar uh, ben ik heel slim geweest. Ik heb uh, mijn DJ-jaap erop staan op mijn borst. En dan staat eronder: www.dj-jaap.com. Dat heb ik expres geen radio Radio.tk uh, gedaan, omdat deze is maar voor een jaar. Hij is gratis voor een jaar. ...maar ik probeer .nl terug te krijgen... ...en ik heb hem wel in beheer... ...maar ik kan hem niet gebruiken... ...want ik heb hem uh, voorbetaald... ...maar ik kan hem niet uh, activeren... ...dus uh, daar ben ik nog even met de provider mee bezig... ...of de server moet ik zeggen... ...om dat uh, online te krijgen... ...dat ik gewoon... naar zoals vroeger, ...die ik heb hem al eerder gehad. ...via uh, een andere server weer maar via de server waar ik Ja.com ja heb DJ.com. Ja heb ik ook alawaradio.nl alleen ik kan ik probeer hem dat dan die pagina die je nou via tk ziet, alawaradio.tk probeer ik via .nl te doen, maar het lukt me niet en ja ze zijn een beetje schimmig met hulp met sommige dingen, ik ga geen naam noemen van die server, maar want ik wil ook geen anti-reclame maken voor ze. Maar uh, ik probeer voor elkaar te krijgen dat ik dat gewoon... Uh, ja, je moest een soort uh, code hartje dan. Als je dan afmeldt, zeg maar, dat je stopt met je website. Je website wordt niet meer gebruikt. Dan krijg je een code en die moet je dan gebruiken. Als je bij een andere server je, je oude webadres wil gebruiken. Maar die heb ik niet. En die krijg ik ook niet. Want ik heb het geprobeerd, maar ik krijg nul op het request ik denk, ja kijk eh, er zijn wel voorwaarden aan verbonden als er een commerciële radiozender komt en die wil Aloha Radio heet, dan kunnen ze zo mijn stream nou mijn stream niet, maar mijn webadres eh, omdat er dan bepaalde belangen bij zitten ik vind het heel raar hoor, die reglementen dan kunnen ze het zo van je afpakken Stel nou voor dat jij een website hebt, die heet NPO kan de NOS of de publieke omroep jou dwingen ...om dat af te staan. Ja, ja. Dit, is, dit is Nederland... Hè? ...dat is democratie zogenaamd. Ja. Fuck met je democratie. Nederland is een schijndemocratie. Er is wel enige vorm van vrijheid... ...oké... Okay, ...maar als je te heet wordt... ...onder de voeten heren politici... ...dan word je aan alle kanten gepakt... ...gaan ze kijken of je een verleden hebt... ...een strafbaar verleden... ...of, of weet ik veel wat... ...dat heb ik gelukkig nog niet... Maar, Stel je voor, dan pakken ze je daar gewoon op en maken ze je gewoon kapot, weet je, zoals ze kans krijgen. Dat is nou de vieze systeem, wat in het hele westerse wereld, over andere systemen kan ik niet over oordelen, maar ik weet dat de westerse samenleving uh, zo rot is als een mispoel. Maar goed, uh, ik ga er verder niet meer over uitdagen. Nee. Want dan wordt het weer een politieke issue en daar heb ik geen zin in. Nee. maar <laughs> Ik ben niet links, ik ben niet rechts, maar ik ga recht door zee. Ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben knetter. En dat kan ook. <laughs> Zullen we een muziekje draaien? Ik ga even een leuk muziekje opzoeken. Ik ga, ik ga stoppen om half twaalf. Is dat goed? Half twaalf zo, vind ik wel ja, leuk. Want mijn vrouw is nu is naar de kapper. Niet, ik moet mijn vrouw straks ophalen, want ze zou bellen van: joh, kom maar me halen. Ze de kapper zit bij de moeder. En ze woont hier uh, na Steenworp afstand. Maar ja, omdat ze natuurlijk met die hand zit, kom ik dan met de auto halen. Ik heb het net ook gebracht voor de uitzending. En uh, dus uh, ik hou het op half twaalf ongeveer. Dan uh, stoppen we de uitzending. Het is nu acht over elf, zie ik hier. En uh, oké, okay, we gaan een muziekje draaien. En ik ga eens even zoeken. Ja, dat is een mooi programma's hoor. Eens dus even kijken. Uh, ja, die software is fantastisch zolang het werkt tenminste maar het werkt altijd wel maar weet je waarom ik niet uh, die geluid klonk in het begin heel slecht om 8 uur ik had per ongeluk de microfoon van de laptop aan in plaats van mijn uh, headset vandaar dat de muziek ook zo beroerd klonk dus toen ben ik, uh, ben ik even gaan zoeken heb ik hem even uitgezet te stream en toen ben ik uh, gaan zoeken en toen denk ik, oh ja, ik moet de microfoon van Manicam activeren en dan kan ik de muziek ook uitzenden en dan kan ik gewoon een, het, geluids, het schuifje van de microfoon dichtdraaien en dan hoor je alleen de muziek, maar dan hoor je wel stereo want het is een, een stereo uitzending laten we eens wat ska-muziek draaien een gezellige ska-muziek en dat is uh, Distemper met All Colors Crew hier komt hij dan ja, all color screw. Toch nummer he. De Stemper met All Colors, Krill was dat. Ja, Jaco Mooi. Ja, prachtig hè Ja. En het is een beetje een combinatie van ska-muziek en rock. Ja. Dus dat ja, klink, klinkt wel lekker. Bad, bad ja, ja. Nou, ik weet, weet je, ik was uh, van vroeger Bob Marley fantastisch, nog steeds trouwens. En uh, Pieter Tosh en zo. En toen gegeven moment. Uh, want de ska muziek is eigenlijk ont, uh, als tegenhanger van de Beatles ontstaan. Hè? Want uh, even, even kort. Uh, jij ja, kreeg de, de opkomst van de Beatles en de Rolling Stones begin jaren 60. En uh, toen was er een tegengroep. Een tegenhanger van de commerciële popmuziek. Het waren skinheads En die waren nog links ook. En uh, die droegen van die legalaars en kale koppen. En die gingen in garageboxen muziek maken. En die, uh, ja, die hadden dus uh, muziek ge, ge, uh, Ja, dat, dat was een beetje reggae uh, muziek. Maar dan snel. In snelle vorm. En dat was eigenlijk als protest tegen de commerciële popmuziek. Dus in plaats van lange haren hadden hun kale koppen... Helaas werd dat later laderhand... Uh, Jaren later uh, skinnetsen uh, geassocieerd met extreem rechts, maar de eerste skinnets waren links. Het waren linkse jongens die het voor de zwarte opname, voor de underdogs en noem maar op. En die gingen expres, uh, uh, dus zeg maar reggae muziek, maar dan op een hoger tempo, dat werd ska muziek. Maar dat kwam niet van de grond. Door die commerciële muziek en pas met Madness... eind jaren 70, begin jaren 80... toen werd de ska-muziek ineens heel populair. Het is alleen jammer dat het niet jaren later... door is gegaan. Want ja, uh, kijk maar naar Doe maar, is ook... Uh, ge, door de ska-muziek ontstaan. En is hartstikke leuk. Ik vind Doe maar ook fantastisch. En uh, ik vind het ritme lekker, weet je wel. En uh, ja... Gekke muziek vind ik prachtig, ska-muziek vind ik leuk. En gewoon puur om het ritme. En uh, ja, de ska-muziek is een klein beetje op de achtergrond geraakt. Je had de punk. Ja, je had al hard rock muziek, maar dat is niks vergeleken met Metallica. Zoals die purple. Dan vind ik die purple ook fantastisch. Maar Metallica, ik vind het ook wel wat te hebben, weet je. En uh, ik heb trouwens, ik heb nog een nieuwtje. Pink Fleut komt met een nieuwe cd uit, hè, binnenkort. Okay. Ja. Ik, ik, ik weet niet met Roger Waters, dat denk ik niet. Maar wel met de originele bezetting. Uh, uh, David Gilmore ofzo. En, uh, en dat, er wordt, uh, dat een van de leden is toen overleden, sinds kort. En dat album wordt aan, aan die persoon opgedragen, die is overleden, die bandlid. Ik weet niet meer hoe die man heet. En dan uh, wordt het dan opgedragen, dat album. Dus ik ben benieuwd. Want ik ben ook helemaal gek van Pink Floyd En van Queen. Queen vind ik fantastisch. De Beatles, de Stones. Ja, uh, ik ben natuurlijk oude lul van 55. Jaren 60, 70 en 80. Muziek vind ik fantastisch. Jaren 90 zit er wel wat bij wat ik leuk vind. Maar, uh, nou ja, uh, voor house en dance en trance muziek moet ik voor in de stemming zijn. Om daarna te luisteren. Ja, ik, kan er niet, ik, de, nee. ik kan er niet de hele dag naar luisteren hoor. Maar als maar ik ga... muziek, muziek überhaupt hè? Oh, mevrouw die belt. Ik denk dat ze. Wacht even. Ik ga mee. even opnemen. Hallo met, uh, met je, je, je vechtgenoot. Ja, ik kom je halen. Huh? Oké, okay, tot straks. Doei. Nou, oké, okay. mevrouw is klaar met de kapper. Ja, ik maar. Nou, ze nou, is natuurlijk niet uh, uren bezig met, uh, met dit haar. Maar je zit natuurlijk gezellig na te praten. Een bakje koffie erbij. Je weet hoe dat gaat met de dames onderling. Dat wordt vaak, als ze zeggen, nou ja. Ze zijn misschien een half uur met haar bezig. Of een kwartier. En dan zitten ze drie uur lang koffie te drinken. En dan gaat ik het er leuk. En te... dat moet kunnen natuurlijk. Moet kunnen. Doen wij mannen ook. Ja, ik ben om acht uur thuis als schat. En dan kom ik elf uur van de kroeg thuis. Weet je. Ik weet precies hoe dat gaat. Ik vind het ook niet erg hoor. Ik weet waar ze uithangt. Dus dat vind ik al voldoende. Dus. Zullen we dan nog één liedje draaien en, afsluiten, ja, en dan afsluiten man? Af. Dan sluiten we af. Het is nu 17 minuten over 11. Mensen, we gaan nog één liedje draaien. En dit programma wordt opgenomen en wordt eenmalig op Facebook geplaatst en op de website van Alawaradio.tk. Eenmalig om de mensen een beetje een beeld te geven uh, hoe onze programmering er ongeveer uitziet, tenminste. Uh, hoe het klinkt, laat ik het zo zeggen dus oké, okay, nou Jacco hey, hartstikke bedankt voor je medewerking voor hartstikke leuk ik zou zeggen tot zondag 19 oktober om 8 uur gaan we gelijk live de lucht in dus uh, tijd voor plezier elke zondag dus uitzoeken uh, krijgen we dan uh, de muziekmix van de week en dan daarna midweek express met die, die Jacco en DJ Jaap en uh, nou in ieder geval Jacke hartstikke bedankt voor de medewerking. Vond het hartstikke gezellig. En, en mensen, uh, ja, niemand heeft er gebeld. Ik denk dat het nog een beetje wen is. Maar ja, hoe langer dit programma bestaat, hoe meer kans je hebt. Dat er mensen zijn die denken van kom, laat ik ook eens bellen. En je hoeft niet te bellen, je mag ook uh, chatten via de Skype. Als je alleen wilt chatten, dat kan ook via Skype. Dus dan kunnen we dat in de uitzending bespreken. En misschien gaan we wel een onderwerp aansnijden op Facebook. Dat mensen dan eventueel de tijd hebben. Drie, vier dagen om te reageren. En dat ze dan eventueel in de uitzending komen. Of dat we dat onderwerp eh, als mensen wat eh, vertellen. Eh, en dat we dat, dat bijvoorbeeld... Eh, alleen geen zware onderwerpen als politiek. Dat noemen we niet, niet meer aan. Eh, dus, oké, okay, Jakka, hartstikke bedankt. En ik ga... Tot de volgende keer en denk eraan voor de mensen binnenkort. Yes. Oké. Okay. Hi bye. bye. Oké, okay, we gaan nog één liedje draaien, luisteraartjes. En ja, dan moet ik even zoeken weer. Ja, het is allemaal live, hè? Het is allemaal live. We gaan nog één keer Falcon 69 draaien. De he <laughs> Hartstikke bedankt voor het luisteren En Jacco ook, hartstikke bedankt voor vond het heel gezellig vanavond ja. Dit is uh, deze live uitzending Oké, okay. nou is uh, deze uitzending afgelopen Nog even een afschaatje Even kijken hoor, moet ik even het geluid even opengooien. Even kijken of die toren. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer op Aloha Radio. Oké. Okay. Luisteraars tot zondag 19 oktober om 8 uur. Bye bye. bye, bye.